Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De psychologische zorg voor kinderen staat onder druk. Volgens het Nederlands Instituut voor Psychologen, het NIP... kunnen kinderen zich niet altijd laten behandelen door de arts van hun keuze. Dat komt door de krappe budgetten van de gemeente. Een aantal gemeenten heeft de kosten voor jeugdzorg te laag ingeschat... waardoor de behandeling van bepaalde artsen niet meer wordt vergoed... Op het Franse eiland Réunion ten oosten van Madagaskar, is een vulkaan uitgebarsten. Gisteren werden bij Réunion nog wrakstukken gevonden van een vliegtuig die mogelijk van de MH370 zijn. Dat toestel van Malaysia Airlines verdween begin vorig jaar spoorloos. Lokale media melden dat de vulkaan op het eiland lava en rook uitstoot. Daardoor kan de zoektocht naar nieuwe resten van het vliegtuig moeilijker worden.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 De eigenaar van de Telegraaf en Metro blijft lezers verliezen. Het afgelopen half jaar daalden de abonnementskosten met bijna 4 miljoen euro. De advertentieinkomsten daalden met ruim 13 miljoen euro. Om het tijd te keren wordt er bij TMG gereorganiseerd. De Telegraaf krijgt een nieuwe hoofdredacteur, politiek commentator Paul Jansen. Nederland heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan bier geëxporteerd, blijkt uit cijfers van het CBS... Vorig jaar ging er voor 1,6 miljard euro aan bier ons land uit. Dat is 4% meer dan het jaar daarvoor. Tot voor kort was Nederland nog de grootste bierexporteur ter wereld, maar sinds 2010 is dat Mexico. Het weer geregeld zon en bijna overal droog. Het wordt 16 tot 20 graden. In het weekend veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB.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 maar even praten met uh, Henry Ruker. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Frans van Buren, zandporter en voetbalsupporter. Hij is uh, vorige maand 50 jaar geworden. Organiseerde een feest voor zijn club, FC Twente. Naast de goalsvesten, 350 mensen, bestuursleden. Ongelooflijk gezellig. En we praten vandaag met hem over voetbal. We hadden het over wielrennen. En ik uh, ga nu zijn volgende plaat gaan aankondigen: Talking Head, once in a lifetime. Daar komt hij. in het tweede uur en we praten over voetbal... met de gast van vandaag, Frans van Buren. Zondag begint het allemaal weer in Nederland. Dan is de wedstrijd om de Johan Kruisschaal. PSV won als enige club de Johan Kruisschaal negen keer... en heeft zondag, in het treffen met bekerhouder FC Groningen... een record van Ajax in zicht. De Amsterdammers scoorden in de strijd om de Nederlandse Supercup 28 keer... terwijl PSV op 26 treffers staat. PSV-trainer Philip Cocu won de Johan Schaal in 1996 en 1997 als trainer... en wil nu de derde persoon worden die de prijs ook als trainer verovert. Eerder lukte dit Frank de Boer en Danny Blind beide in dienst van Ajax. Wat denk jij, wie gaat er winnen? PSV of Groningen? Bij PSV denk ik, ja. Nou, Groningen. Ja, ik denk ook Groningen. Gek hè? Want nou. ik denk dat PSV er niet sterker op geworden is. Nee, zijn ze niet. Maar Groningen ook niet. Groningen moet nog wachten op wat jongens. Die, uh... Kijk, ze hebben Jesper Drost van Zwolle nu gehaald. Maar Bottegin die gaat ook weg. Dus uh, ik denk dat hij zondag ook niet speelt. En dat is toch wel een uh, heel belangrijke speler hoor. Jij bent een echte Twente supporter. Mm -hmm. Je bent hier te gast. Dus we behandelen je als gast. Je krijgt koffie. Het is allemaal <laughs> fantastisch. Maar we hebben ook een cadeau voor je. Oh, dat is leuk. Luister maar. Mooi.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 Ja, en dat nummer was dan uh, eentje in de categorie Jammerlijke Dwalingen. <laughs> dat cadeautje wil ik graag teruggeven. Want het is natuurlijk een Ajax-nummer, dat gaan we niet maken. Hè? Nou, ik vind het leuk dat je het een uh, Ajax-nummer noemt. Ja, het wordt bij Ajax. Hè? Ik weet dat toen Twente kampioen werd in 2010, dat er een feest, een mooi feest buiten, tienduizenden mensen. En er was ook een dj en die zette dit nummer in. Nou, die werd zowat uh, van het podium afgetrokken. Want, uh, dat was even de verkeerde tune. Nou, is dit maar iedere een... club heeft zijn eigen nummer. Ajax of dit nummer. Dus... Dit is een ontzettend mooi nummer. Als je in de arena staat en dit wordt gedraaid, dan voel je het. Dan, dan Zal ongetwijfeld, krijg je dus... de koude redelingen. Ruud Jansen zegt net tegen mij... je moet ophouden met die plaat draaien... want hier in Zandvoort is het allemaal 010. Nou, er zijn wel redelijk wat fijne supporters hier in het dorp, ja. ja. Mm -hmm. Maar er zijn ook wel door. ieden hoor. Ik bedoel, uh... Maar... Wat ik zo links en rechts uh, gehoord heb de laatste jaren, zit wel behoorlijk wat fijn. Nou, als ze luisteren, dan veranderen ze absoluut van mening. Want, Ruud, er is ook iets met oldtimers. Er zijn er opeens een heleboel minder. Ik geloof 23.000 minder in Nederland. Hoe zit dat? Je weet hoe je een oldtimer herkent, hè? Nee. Ja, hoe je een oldtimer herkent. Niet aan het blauwe kenteken, zit er een sticker achterop. Feyenoord, landskampioen. <lacht> nou, vind ik gemeen. Dat vind ik gemeen, <lacht> ja. uh, um, Frans. De competitie staat op het punt van beginnen. Ik heb het al gezegd, zondag de wedstrijd om de Johan-Kruis-Schaal. Wie wordt volgens jou de nieuwe kampioen? Poeh, ja, dat is vooraf moeilijk in te schatten. Ook omdat de transferperiode nog niet afgelopen is. In september is dat pas uh, de einddatum. Sommige teams verwacht ik dat die nog wat spelers kwijt gaan raken. Een aantal teams denk ik dat die ook nog een behoorlijke versterking kunnen uh, gebruiken. Zoals ik, zoals ik er nu voor sta... Ja, denk ik toch dat Ajax een grote kans heeft. Ondanks dat ze een hele uh, jeugdige ploeg hebben... die te vaak denken er al elders zijn... terwijl ze nog uh, een stukje verder moeten. Ja, maar het was wel de jongste ploeg ooit in de Champions League, hè? Ja, nou ja, kijk, dat is dan iets wat uh, voor de toekomst... Uh, voor die club dan nou weer... Uh... Uh, ...hoopgevend mag zijn, kan zijn. Ja, maar als er één uitblinkt zoals die zinkgraven bijvoorbeeld nu... ...die is hij ook, ook weer zo weg. Ja, nou ja, dat, is, dat, is de, dat is de lot van de Nederlandse voetbal tegenwoordig. Opleidingsland. Opleidingsland, er. ja, maar nu meer dan ooit. Ik bedoel, als er eentje in goede zijnbeweging uh, lukt... Ja, dan ben je al verkocht zo wat, weet je wel. Dus, uh, dus niet meer te vergelijken met de jaren zeventig. Waarin club trouwens nog echt een begrip was... ...wat uh, door iedereen werd begrepen en uh, onderschreven. Dat je jongens die voetbalden gewoon jarenlang bij dezelfde uh, club, weet je wel... En, uh, ja, nu is het gewoon een duiventil aan het worden. Ruud Jansen, onze technicus. Wie wordt kampioen? Ik durf het niet te zeggen. Je moet ook wel heel lang nadenken. Meer. Ja, ik durf het niet te zeggen. want het is, het, is net wat, je, het is net wat jullie zeggen. Het Nederlandse voetbal... dat wordt gewoon leeggeplukt... door, door die, die paar Arabieren en Russen... die het daar in, in Engeland oh. voor het zeggen hebben. Ik vind het natuurlijk gewoon... eigenlijk niet kunnen. Ik vind eigenlijk... dat, dat zou ik dan wel eens had met jullie als discussiepunt willen opwerpen. Ik vind eigenlijk gewoon dat we terug moeten naar uh, de regel die we een aantal jaren geleden hadden, dat een club maar vijf buitenlanders mag opstellen en voor de rest jongens van eigen bodem. Ja. Nou, er zit iets in als dat uh, uh, door heel Europa wordt doorgevoerd en gehandhaafd. Is ja. dat, zou dat een van de middelen kunnen zijn om het voetbal weer een beetje terug te brengen als naar de ik, basis? Als ik dat South Endroom nou gisteravond zag in, in, in de basisopstelling ik heb dat ze begonnen, stond er één Engelsman in. De rest ja. was allemaal buitenland. Chelsea heeft altijd in een finale gespeeld zonder één Engelsman. Ja. In de eerste helft. Er stond geen Engelsman op het veld. Hm, ik stond niet dat Engels ja. dat pik, hoor. Ja, ja. Club trouwens. Maar goed, we, we weten natuurlijk niet wat er nog gebeurt. Maar uh, laten we eens naar PSV kijken. Guardado. Komt van Valencia officieel ja. nou door, hè. Was al gehuurd. Hele goede voetballer. Isamat Marin van Monaco. Is een goede, hoor. Mm. Uh, Simon Paulsen. Nou ja. Maxime Lestien. Davy Prupper. Gaston Pereiro. Albert Gutmannsen. Luc Koopmans en Nicolai Lawson van Brunby. Brunby. Ja. Dat is toch sterk? Ja, qua namen, het is altijd zo. Dat is elk jaar zie je dat weer. Dan heb je een team, dat, dan zie je de, de nieuwe uh, namen. Dan denk je, schot, dat is een sterk team. Maar een sterk team op papier en een eenheid in het veld vormen. Dat is, tegen, dat is nog heel lastig hoor. Want dat zie je vaker, dat, dat je op papier een heel sterk elftal hebt. Maar in de werkelijkheid, in het veld, kom, zie je er niks van terug. Toen Twente kampioen werd in 2010... had men daarvoor ook een selectie... waarvan men dacht, nou... leuke namen, maar hè, niet echt. dat je Maar dat team was geweldig. Het speelde heel compact. Men werkte voor elkaar, had alles voor elkaar over. Het, het klikte En dat, dat kan ook met minder middelen, met mindere goden... kun je een prachtig team samenstellen... Zonder dat je nou direct hele dure namen in je hoofd al hoeft te hebben. Is dat ook niet zo dat je dan een, een, een trainer moet hebben... die gewoon juist. echt goed is in teambuilding? Want als, juist. Ik, als ik dat natuurlijk uh, even terugkijk naar 1995... dat, dat Van Gaal bij Ajax van waar toen eigenlijk ook geen grote namen in zaten... althans heel weinig... Ja. Uh, en dat ze daar toch dan op een gegeven moment de Champions League mee winnen... omdat, omdat ze een, een, een trainer hebben, à la Van Gaal... Die, de, die echt gewoon een team mee kan ja. spelen. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat is ook een van de problemen die de Twente-fans nu met Alfred Schreuder hebben. Ja, wij hebben daar bijna geen vertrouwen in dat die man in staat is... om daar nu wel een collectief van te maken. Een goed ik vind het ook een, team, als ik, weet je wel. Ik, dus. ik vind het geen, geen aansprekende man. Nee. Dat, dat is hetzelfde als die Fred Rutte. Ik bedoel, dat, ik, als ik die man zie staan, dan denk ik van... daar komt niks positiefs nee. uit. Alleen op de manier waarop je hem hoort praten met dat zeurstemmetje. Ja. Nou, nou, hoe moet jij in Godes naam een... een, een een team eh, motiveren. Ja. De boer kan dat wel. Die, ja. kan dat wel. Die, die, die trekt gewoon zijn bek open... en die, die scheldt ze dus nood voor rot. En dan uh, staan uh, de jongetjes weer even te kijken van... oh, wacht even. We moeten even harder werken. Ja, klopt. Maar ook Rutte, hoor. Ook Rutte, onderschat hem niet, want hij komt inderdaad... een beetje over als een... Uh, uh, rustig mannetje. Hè? Met, uh, die zie je niet echt uit de band springen, maar... die gaat heel heftig de keer tegen spelers, hoor. Intern. Dat weet ik. Dat heb ik vier vier, vier jaar eens een keer vernomen. Die kan heel heftig de keer gaan, maar... Of Fred Rutte zou het ideaal zijn om straks bij Twente bijvoorbeeld technisch directeur te worden. Hij deed het daar heel goed. Hè? Hij heeft daar een uh, fundament gelegd voor. Een topsportklimaat bij uh, NCD. Ik wil even met je terug naar PSV Frans. Want ja. we hebben het al gezegd. Hè? Uh, eind augustus is dan het eind van de transferperiode. Waar ben je bang voor die bij PSV nog worden weggehaald? Oh. Nou ja, de, de beste speler van PSV vind ik Guardado. En uh, die heeft een ontzettende goede Gold Cup uh, gespeeld. Zeer bepalend, met uh, zes doelpunten geloof ik. Het verbaast me dat hij... Uh, ik, ik denk zomaar dat daar nog een club voor komt. Maar er zijn er meer. Ja, ja voor, voor de rest... Uh, ik kan ze niet echt uh, op waarde schatten. Wat, wat daar nu loopt, waarvan ik denk dat zou een zware aardelating zijn. Ja. De paai is weg. Nou ja, dat is dan een... Uh, dat vond ik ook wel een uh, ja, goede speler natuurlijk. Ja. Dat scheelt ook wel bij hun. En geen afverlaai? Ja, ja, nee, afvallei niet. Nee, dat is een beetje triest. Hoe is uh, dat met die jongen gegaan? En sinds kan ook zit uh, hij, hè? Ja, maar nog zo'n zo discussiepunt, hè? Uh, misschien, uh, misschien wel later, sorry dat ik me ermee bemoei. Maar je vinden jullie, vinden jullie uh, als sportmensen het nou eigenlijk gewoon niet belachelijk, zo niet idioot, dat een transferperiode nog loopt als de nieuwe competities al aan de gang zijn? Vind je eigenlijk cool. niet dat je moet keihard moet zeggen: van oké, okay, de, de nieuwe competitie start op uh, uh, 5 augustus of weet ik wanneer dat start, uh, transferperiode gesloten? Klaar. Ja. Uh, ja, dat, uh, dat zou, daar zou ook wel voor zijn. Maar de werkelijkheid is uh, weer barstiger. Clubs hebben allemaal inkomsten nodig. Sommige noodleidende clubs die dus niet meevreten... uit de grote ruiver in Engeland in Spanje en Italië uitgevreten wordt... die hebben vaak uh, de transferinkomsten heel hard nodig. En als, dat een, uh, als die tijd dan beperkt wordt... waarin ze die mogelijkheid hebben om een klappen te maken... Ja, dat, daar zijn ze dan niet blij mee. Hè? Maar op zich vind ik wel dat het eigenlijk zou moeten. Want nu is uh, in Europa... Uh, West-Europa is 1, 1 september... In Turkije gaan ze nog door tot uh, half september, geloof ik. In Rusland nog een tijdje langer is die markt open. Dus uh, daar, daar mag wel wat geïnformeerds in gebeuren. Dat dat een beetje uh, ja, wat eenduidiger wordt. Voor in alle landen gewoon één datum en het liefst dan uh, wat eerder, ja. Maar de competities beginnen ook weer op verschillende tijdstippen. Dus, uh... Dat is het grote nadeel voor Nederland. Daar moeten Ajax nou zo, zo vroeg beginnen. Ja, maar allemaal moeten ze dit jaar vroeg. Hè? Want aan het eind van het seizoen zit je echt met de gebakken peren. Want dan is iedereen op. Dan zijn ze, ja, de kans bestaat dan dat ze over de op de, de hoogtepunten in zijn. Uh, vlak na de winterstop. Toch wil ik even terug naar het tweede gedeelte van de eerste helft in Wenen. Dat was formidabel voetbal. Ja, nou, ik heb een stukje ervan gezien. Ik heb het niet helemaal gezien. Dus. Uh... Wat, wat ik zag was, uh, nou ja, goed, die smerige tackle van die jongen van, oh, van Rapid Wien. Oh, die is dus acht wijze derde scores in gekregen. Ja, dat is toch veel te weinig. Die ja. moeten gewoon een jaar uit, man. Dat ja. kan toch niet? Ja, dat was wel vreselijk, ja. Maar dat stukje wat ik zag, daar dat, dat bleek toch uit dat die ploeg een beetje jeugdig over moet uh, tentoonstrijden. 2-0 voor oor, we zijn er wel, we doen het wel even. Ja, dan kreeg je veldman die weer een fout in gaat, weet ja. je wel. Dus, uh, maar desalniettemin... De ploeg die Ajax nu heeft staan... is rijp voor een nieuw kampioenschap. Maar dan komt de maand augustus. Ja. Chillen ze weg? Misschien dat hij nog vertrekt, ja. Dat zou ook nog kunnen. Niet verbazen. Kijk, in Engeland hebben ze... ze hebben nu wat... ja, enkele toppers... maar meestal zitten ze in de tweede, tweede ruif te vreten nu, hè. Maar Engeland staat erom bekend... dat ze vlak voor het einde van de deadline... ja, dan gaat het echt los. Dan worden de grote bedragen worden dan uh, geboden... Ja, dan, dan heb je een soort uh, uh, uh, beweging die zichzelf voortzet ook de andere landen toe. En dat zie je vaak dat de Engelsen ervan houden om te gokken... en vlak voor tijd toe te, toe te willen slaan. En mijn vrees is voor FC Twente dat ze dat bijvoorbeeld met een coronavisier gaan doen. Ja, dan krijgt Twente het heel moeilijk. Hè? Dan krijgen ze het heel moeilijk, ja, als die, ook nog, uh, als die verkocht gaan worden. Kan je je voorstellen dat Twente degradeert? Nee, nee, nee. nee. Dus het zal wel, uh, als, als, als de sterkhouders van Twente inderdaad vertrekken... zal het heel erg moeilijk gaan worden... Maar degraderen? Nee, dat zie ik niet. Het zal wel heel zwaar worden om onderin te blijven dan. Als die jongens weggaan. Dat er is, wel. Er is uh, van Bronski Beat een heel mooi nummer. Dat slaat hier op. Ja. It ain't necessarily so. Heel mooi, ja. Porgy en Wes. Mooi nummer. Ja, dat was het origineel van Porgy en Wes, ja. Zij, Frans van Buren, de gast van vandaag in de Watertoren Sport. Frans, we praten over voetbal en we praten over de komende competitie. Jij hebt zicht op wat de ploegen zo'n beetje aan nieuwe spelers hebben... en wat ze kwijtgeraakt zijn. Daar kunnen we de sterkte aan bepalen. Ja, nou, heb een enigszins enigszins zicht heb ik erop. Als ik zo globaal kijk, dan... Uh... ...vind ik dat AZ wederom weer heel veel mensen heeft, uh, uh, kwaliteit heeft ingeleverd. Maar die presteren het elk jaar weer om toch weer een goed elftal uh, uh, voor, uh, voor elkaar te krijgen. Dus dat is wel een compliment waard. Uh. Ik vond die spits gisteren goed hoor. Ja, nou, maar die Vincent Jansen kan zich zomer rond poppen als een nieuwe topscoren. Dat weet je niet. Weet je wel? Dus... Maar bij AZ valt het wel op. Elk jaar raken ze heel veel goede spelers kwijt. Maar telkens komt het toch weer een leuke elftal voor terug. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dit seizoen gaat. Ja, verder vind ik dat Vitesse behoorlijk wat ingeleverd heeft. Dat met, bleek ook gisteravond wel, hè? Ja, met Davy Prupper weg en Finovic. Uh, Kansloos, weg. joh. Ja, nee, Vitesse, dat, ja, die hebben ook behoorlijk wat ingeleverd. Dat zal ook best wel zwaar worden. Nou, een PSV, ja, goed, daar hebben we net al een beetje over gehad. Die zijn toch ook uh, behoorlijk wat jongens uh, kwijtgeraakt. Maar hebben met Simon Polsen het toch weer een goede linksback, vind ik. Nou, die Prupper die kan zich daar ook wel zo maar zomaar manifesteren als een, uh, een hele goede speler. Dat weet je ook niet. Nou, Utrecht die heeft gewoon een uh, goede trainer nu. Erik ten Acht. En een, goede spelers. Pas op hè. Ja, ja Utrecht dat, dat, dat zou dit, dit seizoen ook wel eens... Uh, die zou wel eens een verrassing kunnen worden. Eerste dit, dit zes. Let op mijn woorden. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Ze hebben een goede trainer, in ieder geval Erik ten Ach, en, uh, ja. die heeft uh, Qua organisatie die kan die altijd prima neerzetten. En als Utrecht wat minder blessures heeft als uh, vorig jaar bijvoorbeeld... Nou, dan zie ik ze best wel ver komen. Nou, Pek dat uh, ik denk dat dat een beetje, uh, een beetje gelijk blijft. Dat denk ik niet hoor. Misschien dat dat... Uh, jij denkt dat ze het beter gaan ik doen? Ik denk dat ze echt beter zijn. Beter gaan doen. Ja, okay. en Ron die heeft het weer voor elkaar. Let ja. maar op. Ja, maar, ze, maar die mist wel René Haken, zijn assistent. Ja, die zit zo. nu bij Twente, hè? Dus, uh, is zo. Maar ik, ik zie PSC of PEC moet ik zeggen, PEC Zwolle, echt bij de eerste drie. Oh ja? Ja. ja Oké. Okay. Nou, uh, ik niet. <laughs> ja, ja, maar we, zijn, we, we gaan het zien. We gaan, we gaan het zien. zien. Uh, we gaan er in uh, en Hardy over praten. Ja, zeker, zeker. Maar verder, bijzondere dingen... Nee, nou ja, Feyenoord vind ik... Uh, dat is uh, afwachten. Het He, uh, ah, die... is niet afwachten, het is gewoon een stuk zwakker, joh. Ja, dat, dat is, op het eerste zicht ben ik daar met jou eens. Want, uh, want Klaas gaat weg en zo... maar aan de andere kant zijn ze Boularoes en Mathijsen gaan ook weg. En als, uh, wat daar terugkomt... Als, dat, als, als die jongens een beetje goed in, uh, in, een, in, een, in een team zitten... waar een flow onder zit, weet ik het niet. Jonge verdediger is goed. Ja, en nee, die 4 fiets is ook goed hoor. Anders gaat hij ook niet, die van Vitesse komt. Dat is een goede speler. Ja. Nou, en Dirk Kuijt natuurlijk als uh, grote voorbeeld. En, uh, ja, en die zal het wel uh, met, met zich mee trekken. Die de ploeg een beetje bij elkaar houdt en dus zo. Dus dat is ook de eerste denk. zes. Dan hebben we er al drie. Ja, nou een uh, AZ, dus uh, Feyenoord, uh, Utrecht. Die zie ik wel bij de AX PSV natuurlijk ook. En zelf schat ik als Twente zo blijven zoals het nu is... dan moeten ze ook weer bij de eerste zes kunnen komen. Dan denk ik dat Twente dat gaat lukken. Ik hoop het voor je. Maar... Als, als, als de, de, de, de raspaardjes blijven... Moet dat lukken? Het zal zwaar worden, maar het moet kunnen. Maar ja, deze maand wordt heel spannend voor het Nederlandse voetbal... want een heleboel goede spelers zijn al weg, maar er gaan er nog meer. Ja. Dus zoals je vaak ziet, wat ik al zei... dat, dat Engel, Engeland wacht dus vaak tot het einde. Er zijn natuurlijk al behoorlijk wat spelers gekocht. Voornamelijk van de tweede garnituur, zeg maar. Maar die hebben er een van om een paar dagen... voor het sluiten van de transfer deadline toe te slaan. Waardoor de teams die de spelers kwijtraken niks meer kunnen. Ik weet nog dat ik... Ik zat ook met Joop Munsterman... Die was op het feest van ons eenjarig bestaan van onze supportersvereniging... van 20 fans in het westen van het land. De Gouden Korenaren, zeg maar. En uh, toen heeft hij dat verhaal gedaan over het vertrek van Brian Ruiz. Dat was op de laatste dag van de transfertermijn. Uh, en hij had uh, uh, Joop bezworen... Nee, voorzitter, ik ga alleen maar daar naartoe... om vast te kijken hoe dat is daar in Londen. Omdat ik volgend jaar wel wil vertrekken. Dus ik ga echt geen contract tekenen, ga ik niet doen. Om half twaalf s'avonds had hij zijn krabbel gezet. En Twente kon niks meer terughalen. En dat zou dus, bij Ajax nu gebeuren met Sillissen? Ja, het zou zomaar kunnen. Dat ze, en als dat gebeurt, is het dat Engeland. Want die hebben ja, er echt een van. Nou, om, ik uh, denk dat Louis van Gaal hem haalt. Het zou zomaar kunnen, ja. Als hij niet Ibrahimovic haalt, dan haalt hij Sillissen. zou zomaar kunnen. Of allebei. Ik weet niet hoe, hoe ver nou, de, de, de horizon ja. reikt daar. Nou, nou, dat die dat horizon de... is ook eindig hoor. <laughs> ja. maar, maar je moet er dus niet aan denken dat je dan met Diederik Boer de competitie in moet. Het is een goede keeper, maar het is niet te vergelijken. Natuurlijk. Nee, maar dan, dan, dan, dan, ja, dan moet je toch... Het zal eigenlijk toch moeten kijken of dat inderdaad gebeurt... of er niet ergens een transfervrij... Uh... Nou ja, een van de grote keeper. talenten die ze op de keeperslijst hadden... is Xavier Maus. Mm. Maar die staat nu bij ons zonder contract. Oké. Okay. Of is uitge... Uh, hoe noem je dat? Geleend, gehuurd? Oh, uh, oké. Okay. Ja. En dat zijn de dinge, dingen die gebeuren. Want ze willen zo'n jongen laten spelen, maar dan gebeurt dit... en dan heb je hem opeens weer nodig. Ja. Maar je kan hem niet meer terughalen. Ja, klopt. Ja. Nee, maar daarom, daarom zijn, ze, zijn veel clubs daar ook heel erg alert op. Dat, dat, dat, dat ze niet voor een verrassing komen te staan op de, laatste dagen, op de laatste dagen. Maar ja, we hebben het al besproken. Het moet eigenlijk overal op dezelfde dag ergens eind juli. Of dat, voor mijn part eind juni zijn. Ja. Dan heb je veel meer duidelijkheid, krijg je betere voorbereiding. Ja, dat zou, dat zou, dat zou veel eerlijker zijn eigenlijk voor alle, voor alle clubs. Gewoon dezelfde termijn aan het aan het af en naar voren schuiven. Waar we het positief houden. Ja, Iedereen is van de wereld, toch? Iedereen is van de wereld, altijd. <laughs> Is van iedereen. De voetbalwereld is van de Engelsen. Frans. Ja, het is er wel alles geen van, hè? En nou ja, natuurlijk de Spanjaarden ook een beetje en Italianen. komen daarna. Het wordt allemaal steeds minder daar, hoor. Ja, daar in Italië wordt het minder, inderdaad. Ja, ja. Maar Spanje ook? Ja, Spanje, Real Madrid, Barcelona, daar zijn dan de grote jongens en daaronder is het ook al. Uh, ja, dan zie je ook al dat er steeds dat, dat meer van die spelers naar Engeland gaan, wel. Dus, uh. Hoe is het met je voetbalwereld hier in de buurt van Zandvoort? Nou, ik heb uh, ooit een blauwe maandag een keer meegetraind met uh, uh, Zandvoort. Zaterdag uh, voetbal was dat, dat is heel lang geleden. Een paar trainingen heb ik daar uh, toen een keer meegedaan, gewoon voor de Gein. Dus ik een jongen die er uh, in het team speelde. En af en, toe heb ik, af en toe kijk ik eens de wedstrijd van uh, SV Zandvoort... Toevallig heb ik de promotie-degradatiewedstrijd van de afgelopen seizoen uh, 1, gezien hier in Zandvoort. Oh, hier. Dat hier. ze verloren met 3-1 uh, geloof ik. Ja, inderdaad. 1, 3, ja. Daarna moesten wij voetballen met een café of tal tegen een café of tal. Dus <laughs> Vandaar dat ik die wedstrijd ook even meegepikt heb. Nee. Hij uh, bijvoorbeeld wel eens naar HFC? Nee, nee, nee, nee. dat is leuk voetbal. Nee. Ik, ik heb er wel een keer voorgenomen om daar eens een keer te gaan kijken. Maar het is er nog niet zo gekomen. Maar, uh... maar terug naar Zandvoort, die spelen natuurlijk veel te laag. Nee, wat ik er zag, waren er wel een paar leuke voetballetjes bij, ja. maar het is geen team, hè? Nou ja, wat... toen in ieder geval niet, die wedstrijd die ik heb gezien toen. Uh, dat was het in mei, geloof ik. En Ruud, onze technicus, zei het straks al... je hebt een teambuilder nodig om een teamkampioen te maken. Ja, nou, daar staat of, uh, valt alles mee. Ook heb je mindere spelers als je daar een goed collectief van maakt... waarbij men voor elkaar wil vechten voor iedere meter. Ja, dan heb je al zoveel gewonnen. Jij hebt ook uh, vroeger, je hebt een behoorlijke voetbalcarrière, hè? interregionale jeugd heb je gespeeld, maar je hebt ook getafeltennist en gejudo'd. Ja, ja dat was, op, uh, dat was uh, tussendoor tussendoor en de zomermaanden, heb ik een tijdje op tafeltennis gezeten. Nog een paar competitiewedstrijden gedaan en zo, maar dat was een heel apart wereldje. Dat. dat is het totaal anders dan het voetbal. Ja. En judo, dat was gewoon als jong knaapje, weet je wel, dan, uh, met die, die, die, die bandhallen, gele band, uh, bruine band, groene band. Dus dat heb ik ook een uh, jaartje of zo gedaan. Maar onderschat het judo niet als belangrijke sport voor is, voetballers? Ja, en ook voor kinderen. Uh, de ontwikkeling van kinderen is het ook uh, een hele mooie sport om uh, te doen. Judo. Ja. Goede sport ook. Je kan ook veel meer incasseren. Je kan beter vallen. Ja. En voor wielrenners ook, hè? Ze, uh, ook zeker. Ja. De vallen uh, kunnen breken. Even terug over dat judo. Want uh, het voetbal wordt steeds gemeener, lijkt Als we even terug gaan naar die wedstrijd Rapid Wien tegen Ajax. Ja. Attack, jongen, dat ja. kan toch niet meer? Nee, dat, dat, dat is er eentje in de categorie van uh, top 10 uh, smerige overtredingen. Als hij hem geraakt had, was die jongen dood ongelukkig geweest. Ja, die had nooit meer gevoetbald. Ja. Maar als ik dan terugdenk aan de jaren, eind jaren zeventig, dan vergeet ik ook nooit meer dat beeld, heel wat Lienen. Dat was toen van mij speelde Arminia Bielefeld. Dat was uh, er altijd de sportshow en dan zag je dan de Duitse uh, voetbalwedstrijden. Mm -hmm. Nou, dan komt de gozer, die komt met gestrekt been in. En die scheurt zo het hele been van Lienen open. En die scheids die laat in eerste instantie door, uh, doorspelen ook nog. En die jongens zaten aan de zijkant, die ziet zo zijn pot. Er is een hele scheur in zijn bovenbeen. Nou, en toen werd uh, up alles in rep en roer en zo. Dus. En ook, in, ja, je weet ook, die wedstrijden van Ajax... die Real met rit, wat was het, de jaren 60, dat ze uh, samen met elkaar op de vuist gingen op het veld. Het elkaar heen, achterna lopen. Gento. En met Feyenoord, met, uh, met Koemelijn, weet je wel. Met al ja. die, nou, dat, en dat waren mannen, hè. Ja. Tegenwoordig zijn het dan jongens dan, uh, mannen. Dat commentaar van Bob Spaak van... jongens, jongens, dan ja. toch. Doe dat nou niet. Dat, dat hoort toch niet op een voetbalveld. Nee. <laughs> ja, dat zie ik nog zo voor. Maar ik kom alleen rennen met die kleine pootjes. Heb, ik... heb jij een idee over hoe het voetbal... Want kijk, dit soort dingen, dat zijn excessen. Net zoals in het wielrennen heb je ook excessen. Maar het gekke is dat er allerlei fouten gemaakt worden. Hoe kan dat voetbal nou zuiverder worden? Ik denk, als je buiten spel afschaft, ben je wel een uh -huh. stuk verder. Ja, maar. Kijk, een van de charmers die voetbal heeft. is dat je daar uh, uh, als fans uh, urenlang over kunt praten. Zoals wij nu doen. En uh, de buitenspelval is daar een onderdeel van. Dus is vast een onderdeel van. Is het niet, dat, dat maakt het ook... Heeft ook best wel charmes, weet je wel. De menselijke fouten. Tragiek die daarbij hoort. Ja, maar als je naar het hockey dat, kijkt... Die hebben het ook ja. afgeschaft. Het, het is alleen maar een verbetering van het spel. Nou, ik, ben, ik, ben, ik, ik, ik zou wel zijn voor het stilleggen van, uh, van een wedstrijd. En even kijken naar de beelden of een doelpunt of een ja, situatie. Ja, absoluut. He, vooral de, de, bij de finales van de WK of zo. Dat het om zo'n centimeter gaat. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want, dat gaat over miljoenen. Bedoel, Kijk, het is leuk dat het dat, gebeurde dat, nu voor uh, AZ gisteren. Het dat ja. ja. dat is wel die corrupte opa, opa die dat tegenhaalt? Die corrupte opa die houdt dat toch tegen? <laughs> ja, ja die, nou, die, uh, nou... Het is een kwestie van geld, Ruud. Ja. Niet, niet van opa. Ja, ja. En dat de, ja, dat is ook de, dat is ook de speelregelcommissie. Die heb je ook. en Die zijn al vrij onafhankelijk met het advies. En wat daarvan over opgepikt wordt, dat is natuurlijk vers 2. Maar Platini is... Uh, ja, die is wel een be wat beetje meer van het, van het, van het experimenteren... op uh, spelregeltechnisch gebied, heb ik de indruk. Mm. Alhoewel, die verdressen uh, gewoon uh, hetzelfde is als... Blatter, uh, uh, maak je daar geen illusies over. Nee, ik bedoel, uh... Maar even terug naar gisteravond. Was de straf? Nee. Nee, nee, nee ik vond het niet, nee. nee hij ging er op uh, hoge snelheid langs. Misschien dat hij hem heel licht, had, maar voor mij heeft hij hem niet eens geraakt. Maar... maar het was geen overtreding. Nee, maar, dat, maar dat, dat is toch ook de genre van het voetbal. Want wij hebben het er niet over. Was ja. het, en als je dat allemaal weghaalt, is dat ook een deel van... Hè? Wat ik bedoel? Dat ik Een aantal dingen moet je wel gewoon... bijvoorbeeld uh, discutabele penalties of zo... Nou ja, mm -hmm. zoals gisteren bijvoorbeeld. En zelfs als je dat dan op tv ziet... kun je denken, ja, hè, raakt u nou toch niet lichtjes aan of niet? Dus, maar situaties die heel duidelijk terug te zien zijn op een videobeeld... zoals ze dat met hockey doen... Hè, dat ze twee keer per wedstrijd kunnen vragen... jongens, uh, laten we dat even terugkijken mensen allemaal... want we gaan hier de fout in. Ja, dat vind ik wel goed. Dat is ook wel toejuichen. Maar even een vraag. Hè? Dan kom ik weer. Maar even een vraag. Hoeveel mensen, denken jullie, begrijpen wat buitenspel is? Ik snap er geen reden van. Hoeveel mensen begrijpen wat buitenspel nou eigenlijk precies is? Want ik zit daar naar voetbal te kijken en dan hoor ik buitenspel, dit, buitenspel, dat. Ik, nou ja, het zal wel. Maar Ik snap er niks van. Doen, en, en hoeveel mensen zouden nou begrijpen wat buitenspel wer werkelijk is? Ik vind het alleen maar een spelvertraging. Ja, buitenspel is ook uh, heel vervelend. Kijk, ik denk wel dat heel veel mensen weten wat buitenspel is. Alleen dat, wat, wat lastiger maakt, is dat heel veel grensrechters of scheidsrechters. een onterechte uh, beslissing nemen als het gaat om buitenspel. Waardoor mensen gaan twijfelen: van, wat is het dan nu buitenspel? In principe is het gewoon zo als jij een, een, een, een aanvaller bent. en jij staat alleen tussen de keeper en de laatste verdediger van je tegenpartij. en jij krijgt de bal aangespeeld door je medespeler, ben je buitenspel. Maar al die grenssituaties die de spelers ook opzoeken tegenwoordig. Ja, joh, dat is een fractie van een seconde. Dat is één voetje ervoor, één voetje erachter. En ze staan wel of niet te vlaggen. Maar een van de belangrijkste redenen is dat er een verandering van de regels komt zonder dat die wordt uitgelegd. Twee, dat spelers en ook uh, jeugdspelers ja. geen uh, regelsopleiding krijgen. Dat begint er nu in te komen. Hè? Dat clubs ook inderdaad ja. scheidsrechters opleiden. Ja. En daar snappen ze het allemaal wel hoor. Het ja, is helemaal niet zo moeilijk. Nee, maar ja, dat zeg ik al. Hey, dat, dat, Juist die situaties waarin de fractie van een seconde beslist moet worden. En als jij als kijker iets ziet en je denkt van ah, dat is geen buitenspel. Ja, weet je wel, dan ga je, daar komt denk ik ook een beetje van die twijfel vandaan, van Ja, wat is dat nou nu wel, uh, wel of geen buitenspel? Wat Ruud net aangaf. Was het vroeger allemaal beter? Nou, vroeger, was, vroeger is niet alles beter. Maar ik vond het voetbal vroeger leuker. Het was aanraakpader, het was uh, dichterbij. Het was. Uh, ik, uh, ik weet nog dat ik ooit het stadion opkwam. Het was ergens een 74 70, FC Twente. Feyenoord. En ik loopt zo dat de oude Diekmastadion op die betontrappen. De zon scheen, het was heldere licht, blauwe lucht, prachtig. En dan zag ik die shirts van FC Twente, dat knalrode. En dan dat knalvelle witgroene van Feyenoord. Ja, dat is schitterend. Dat, was, dat, dat is een gevoel wat je dan hebt. Zonder reclame, niks in opsmukken op, op, op, op of wat dan ook niks. In rare kapseltjes. Die spelers tegenwoordig zitten vier keer per week zitten ze bij de schoonheidsspecialisten. En bij de kapper. En bij de kapper. Maar die jongens niet hoor, Dat was gewoon uh, <gacht> dikke planken, groot thuis en dat soort werk. Maar, ja, maar jij zei van, van uh, vroeger alles beter. Hè? Maar ik zat heel toevallig gisteravond. Uh, kijk ik wel eens naar Nostalgie net. Dan deed ik gisteravond ook even. Dan hadden ze een film over, over Haarlem. Dat was wel leuk. En toen lieten ze een wedstrijd zien uit de dertig jaren, geloof ik. Een van de eerste wedstrijden dat de, de koninklijke HFC speelde tegen de Oud Internationals. Dat was een van de eerste keren dat ze dat deden. Nou, als ik dat tempo zeg, kon ik zelfs meelopen. <laughs> ja. Ja. Het, nou. het is niet allemaal zwart of wit, hoor. Maar Black is van Pearl Jam. We gaan luisteren. Die is van Pearl Jam. Ja. De technicus, Jans had het net over beelden van een van de eerste wedstrijden van de Koninklijke HFC tegen de Oud-Internationals. Dat leek allemaal heel langzaam. Ja. Maar laten we teruggaan naar vroeger. Jij hebt er nog wel wat over te zeggen. Ja, nou het is, het is. In het voetballand is altijd, wordt altijd aangegeven dat Pim het, het voetbal naar Nederland bracht. Maar er was een Twente fabrikantenzoon. Van Heek. Van Heek ja, ja, ja. Die uh, destijds wel eens... Uh, nou, dan gingen ze die fabriek in Engeland bezoeken natuurlijk... om de fijne knipjes van het vak uh, af te kijken... en om wat uh, contracten af te sluiten. En daar had hij een keer een voetbalwedstrijd gezien in Sheffield. En uh, nou, dat vond hij hartstikke leuk om te zien. En, uh, dat moeten we bij ons moeten we dat ook doen. En toen kreeg hij zo'n lederen voetbal mee met zo'n veten erin. <laughs> <laughs> en die ging toen buiten aan Enschede en die had hij wat jongens opgetrommeld... provisores doeltjes gemaakt. En daar schijnt dus voor het eerst voetbal te zijn op dat weiland... Dat is aan de, aan de straat. Ik, ken, ik heb er vlakbij gewoond, maar een heel stuk verder, een beetje buiten de stad. En op een gegeven moment is daar PW uitgekomen, een van de oudste clubs van het land. Prinses he? Wilhelmina. Ja, en die hebben dan ook een, als eerste staantribune, die is daar op het Volkspark in Enschede gebouwd. En die staat er nu nog, dat de dingen helemaal verrot, geloof ik. Maar dat was wel, uh, dat was wel een heel heel verhaal. Uh, Pim was hij er nou, of was dat nou die Van Heek, weet je wel, die het eerst het voetbal naar de bracht. Laten we het maar gewoon op Haarlem houden, hè? Niet zo... Uh... Ja, enschede is ook goed, hoor. <laughs> maar goed, het verhaal is aan jou. Ja. Hey, Twente. Gek, als ik Twente hoor, dan weet je waar ik aan denk, hè? Ja, Theo komen denk ik, ja. ja. Ja, dat was uh, Twente MVV uh, in de eerste divisie. Twente verloor toen met 2-0, dacht ik. En ze werd de tweede. Ze gingen ze wel gepromoveerd naar de divisie toen. Na het ene jaar dat ze gedregelteerd waren. En s'avonds uh, uh, uh, uh, heeft Theo Komen zich uh, doodgereden hier. Dag, toen hij, ja. hij terugkwam van die uh, wedstrijd van uh, Twente MVV. 5 april 1984. Ja, en heel veel Twente-fans weten dat ook nog. Die weten dat allemaal nog over. En die komen daar ook ieder jaar op terug, hè? Ja, we, daar, er, wordt, er wordt nog wel regelmatig. Als als het over komen hebt, dan weet iedereen meteen dat oh, Twente MVV na afloop. Hij ja, was ook een geliefde, geliefde man onder veel uh, sportliefhebbers. Hè, dat was gewoon een ontzettend fijne vent. Ja, en heel enthousiasmerend. Hij kon, uh, hij kon de, de mensen enthousiast maken. Ik heb nog geen hele leuke anekdote. Ook als ik dat hoor moet ik lachen. Dat hij, hij was een keer te laat voor een tour-etappe. En dat was een kasseierrit. Maar uh, raad was duur. Maar Komen die was wel weer zo inventief. Die ging gewoon in zijn hotelkamer op een is staan te op een auto stoeltje. Ja, nou, dames en heren, uh, het is heel slecht weg. Denk. <laughs> en ieder, niemand had het in de gaten. Die zat gewoon in uh, zijn hotelkamer die uh, etappen te verslaan. Ik mocht het uh, vak leren. En toen werd ik met uh, Theo meegestuurd naar een wedstrijd van Ajax. Ik geloof Ajax Sparta. Ja. En je, je, ja, Theo was gewoon een gevierd man. En in die tijd, hè, het vroeger ja. vergeleken met nu werd de verslaggever nog in de rust, gewoon in de bestuurskamer... samen met de bestuursleider. Uh, bestuurs ja, gefronteerd. Ja, ja. ja, ja. Nou, Theo was natuurlijk te laat terug... want voordat je dan weer op je plek bent... en ik zat daar achter die microfoon... Ja. en verdraait, jongen, een minuut in de tweede helft... De Ajax scoort. Ja. Ja, en Hilversum zat te roepen... Eh, wat is er, wat is er, wat is er? Maar Theo was er niet. Dus Theo kwam en ik zei... Theo, ze hebben gescoord, dit en dit en dit... Er komt een corner, er komt weer geluid. Hallo Hilversum, we waren even niet in de lijnen. En daar kwam het verslag van die goal, jongen, alsof hij hem zelf gezien had. Nou, dat, ja, ja, dat, maar het was een kunstenaar, werkelijk. Ja, ja. Maar het voetbal toen was toch heel anders dan nu. Anders, ja. Ja, ja, dat, dat, ja het, was, het, het stond dichter bij de mensen, laat ik het zo zeggen. Het voetbal is een beetje te veel aan het verzakelijken. Uh, het aantal fans lijkt het steeds minder toe te doen. Sponsoren, uh, spelers veel geld verkopen. Dat is veel belangrijker, lijkt het wel... dan de binding met de fans op de tribune... die de club toch maken of kunnen breken. En Dat, dat, val, dat vind ik wel een beetje opvallend. Ja. Dat, dat, dat wordt steeds uh, groter, lijkt het wel. Wat je net zag, uh, vroeger kon je als, als sportjournalist de bestuurskamer in. Nou, de, de, de spelers die gingen gewoon na afloop even de kantine in... Met de, met de fans even een babbeltje maken na de wedstrijd. Nou, Dat kun je nou wel vergeten. Dat is allemaal dikke koptelefoons op. Direct een, een, een grote bolide in en wegwezen. Ja, dat is toch een heel andere een andere uh, uh, manier van uh, binding met uh, het spel op zich. Maar ook met clubs? Ook met clubs, ja. Clubliefde is, ja, zoals jij bent, je bent een ja. extreem voorbeeld. Nou, ik denk dat er wel heel veel mensen zijn... die heel veel clubliefde hebben, hoor. Dat, dat, ondanks alles dat het gewoon gebeurt. Maar dan nog, dan nog moet je kunnen constateren... dat het wel steeds zwaarder wordt om die binding uh, te krijgen... als men je toch gaat zien als een soort niet echt relevant uh, onderdeel van uh, het hele club gebeuren, want we verdienen toch genoeg uit sponsorinkomsten. Of we hebben toch genoeg uit uh, verkoop van transfers, verkoop van spelers. Weet je, dus... Uh... We gaan uh, nog even muziek luisteren. Bob Marley en de Welers. Three Little Birds. Oh ja, ja, ja. <laughs> en daar gaan we... Het seizoen begint zondag. We zijn door de tweede uur van de Wadertorensport heen. Een ja. heerlijk programma over voetbal. Leuk. Want wat is het toch fijn dat het weer begint? Ja, het is uh, mooi dat we weer uh, gaan aftrappen. Nou, <laughs> laten we nog even de voorspellingen doen. Wie wordt kampioen? Nou, ik denk toch uh, Ajax. Wie gaan eruit? Dat uh, wordt een lastige. Ik denk dat uh, een Heracles het moeilijk gaat krijgen. Kamburo. En Nick. Ruud Jansen, wie wordt kampioen? Ja, ik heb er geen verstand van, maar uh, ik hoop Ajax. En wie gaan eruit? Dat weet ik echt niet, hoor. Dat weet ik, nee, dat, weet ik, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Ik uh, denk inderdaad ook dat Heracles het niet redt. En uh, ik denk, ja, Cambuur, dat geloof ik niet. Want Cambuur is best wel een ploegje, hoor, daar in Friesland. Excelsior misschien. Misschien Excelsior, ja. Maar denk... Cambuur zeker niet. Nee. <laughs> ik denk dat het Excelsior het heel moeilijk krijgt. En ik vrees voor jou... Uh beste man. Dat Twente het ook moeilijk krijgt. Maar Ajax wordt gewoon kampioen. Dit was de Wadentoren Sport. van Buren. Hartstikke bedankt voor je Dank komst. Fijne verjaardag met je dochter. Dankjewel. Hoi hoi. Doei.